Mark Visser met het NOS-journaal. De Duitsers zijn het nog niet eens geworden over aanpassing van de asielpolitiek. Donderdag wordt er verder gepraat. CDU-leider Merkel, CSU-leider Seehofer en CSBD-leider Gabriel spraken gisteren vijf uur met elkaar. Vanochtend hadden ze opnieuw overleg. Volgens voorlichters werden ze het ondanks de vele inhoudelijke overeenkomsten niet eens. Seehofer wil dat de stroom asielzoekers binnen afzienbare tijd wordt ingedampt. De Chinese rechter heeft de leider van een religieuze groep veroordeeld... tot levenslang wegens fraude en verkrachting. Ook kreeg de man een boete van een miljoen euro. De voordeel de Heng spreekt van religieuze onderdrukking. Volgens de aanklager lichten die volgelingen op... door hun tegen betaling genezing van ziekte te beloven. Ook zou die volgens de autoriteiten vrouwen hebben verleid... door hun bovennatuurlijke krachten te beloven. In het land wordt vaker tegen religieuze bewegingen opgetreden. China beschouwt die vaak als staatsondermijnend. Een paar dagen na de bekeroverwinning op Ajax heeft Feyenoord in de competitie dure punten laten liggen. Rotterdammers verloren met de 1-0 van Ado Den Haag door eigen doelpunt van Sven van Beek. De verdediger raakte de bal in zijn eigen strafschopgebied volledig verkeerd, waardoor die langs keeper Vermeer in het doel belandde. Feyenoord heeft nu drie punten achterstand op koploper Ajax. Het weer af en toe zon, 13 tot 16 graden. In het noorden blijft het waarschijnlijk de hele dag grijs en wordt het niet warmer dan 11 graden. Morgen veel bewolking, ook wat zon en dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Laren... 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. A7 Zaandam-Horen bij Horen 2 kilometer. En op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. met, met. nu Zandvoort op zondag. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Zij. dat ik geen gevoelens heb. Voor Zij Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar.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 Strolling so casually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 Not him.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 Daar is er dan. Grace Jones en Slave to the Rhythm. Ja, we gaan kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. Dus mensen van Studio Sport van vanavond oren weer even dicht. De eerste wedstrijd die vandaag gespeeld is... dat is ADO Den Haag tegen Feyenoord. Daar werd het heel verrassend, Albert-Jan. 1-0 voor ADO. Ja, Feyenoord staat de derhalve niet langer op gelijke hoogte... met koploper Ajax in de Eredivisie. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst... gaf volkomen onnodig de zege aan ADO Den Haag.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 The love did the right way. Yeah. Natural feelings pushing out. Oh, man, the love we can't do without. Yeah, who am I without you by my side? Every little piece of my heart broken in the dark. We should not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 Uit de begintijd van uh, deze Madonna hè? Met uh, hits als Like A Virgin En uh, Material Girl Deze dus En uh, Dress You Up En uh, die andere singles Die ze destijds uh, gemaakt heeft En later kwam ze weer terug hè, Met Papa Dan Preach En uh, andere hits In ieder geval heel veel hits gescoord Deze dame Albert-Jan Ja, ja maar is voorbij gegaan hoor Ja, ja, ja Nee, ja. nee, nee Dat nee, nee. klopt, klopt.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 Te weten, café koper, Café Spel, Jengse Saloon, Wapen van Zandvoort, Café Keur, het Cafétje, Café Laudenhardy, Chin Chin Discotheek, Café René, Café Buddies, Café de Klikspaan, Grand Café Ravel. Dat allemaal vanmiddag rond je dorp. Het is om 1 uur gestart en het duurt tot zes uur. Dus als u groepen in het blauw ziet lopen, he, gekleed, heb ik ja, het ja, hier ja, over. Ja, ja. Dan, dan, dan zijn het allemaal deelnemers aan het jaarlijkse rond je dorp. Meer dan 200. Meer dan 200, dat is ongelooflijk.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 En dit is hem, zijn nieuwe single, Tromvrouw.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 Ja, dat was Kovacs in uh, Digging. Ja, we gaan eens even kijken. De tweede helft is gestart van de wedstrijden uit de Eredivisie, Albert-Jan. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. Hoe staat het daarmee? Nou, dat gaan we nu even opzoeken. Even verversen, heet dat, zo'n e pagina. Even kijken hoor. SC Heerenveen, SC Kambuur, daar staat het 2 uh, tegen 0. Nog, nog steeds. En FC Utrecht tegen FC Twente, nog steeds 2 tegen 2. En om kwart voor vijf hebben we natuurlijk AZ thuis tegen NEC...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 Echt het geluid van Santana, je hoorde, she's not there. Ja, we kunnen nog steeds stemmen voor de onderneming van het jaar, Albertjan. Ja, en het, het stemmen, dat loopt als een trein. En dan hebben we het natuurlijk over de ondernemer van het jaar 2005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 Via de CFM-app. Juist. En daar... daar zit ik even op te kijken, Albert Jan. Ik uh, kijk onder uh, ondernemer 2015. Ja. Ik heb zelf gestemd via de app, dus daar zie ik meteen de uh, tussenstanden. Ja. En die gelden alleen uh, voor uh, zeg maar, uh, deze pagina. Dus het zegt niet over het, uh, niks over het overal, maar het geeft wel enigszins een beeld uh, van uh, nou, uh... de tussenstand op dit moment. Kijken we naar uh, de categorie Retail en horeca. Daar staat op dit moment Plaçant op nummer 1 met 56%. De categorie dienstverlening en zorg... daar staat zorgbalans en zandstroom bovenaan... momenteel 45%.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 Naar een antwoord, laat het los. Hou je vast aan mij. Kijk omhoog naar de zon. Meneer, er schijnt geen zo Ja, ja. En de mist ook, de mist gaat ook weg. Deze woont, snel Dat was hem, de ziel van Nick en Simon. En kijk omhoog. En zo gaan we op naar het nieuws. En weer van vier uur graag tot zometeen.